We zouden nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord, het welke u bent beschreven in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Matthäus en daarvan nader het tweede hoofdstuk. Wij noemden het Matthäus 2, Dag vooraf de twaalf artikelen des geloofs.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 Vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes, en een eeuwig leven. Toen nu Jezus geboren was uit Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen en zeggende waar is de geboren koning der joden want wij hebben gezien zijn een ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden de koning Herodes nu en dit gehoord hebben ze, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem en met hem. En bij een vergaderd hebben ze al de overpriesters en de schriftgeleerden en des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, tot Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven, door den profeet, <kwijnt> en gij bent in hem, gij land van Juda, zijt geenszins sinds de minsten, onder de vorsten van Juda, want uit u, zal de leidsman goed komen, die mijn volk Israël, wouden zal, toen heeft Herodes, de wijze, Heimelijk geroepen, en vernam naastelijk van hen den tijd, wanneer de ster schenen was, en hen naar Bethlehem zenden, zeiden, reist heen, en onderzoek naastelijk naar dat kinderke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, of ik ook komend en datzelfde aanbidden. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindekun was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich, met zeer grote vreugde, en in het huis gekomen zijn dan, vonden zij het kinderken, met Maria, zijn moeder, en nedervallen dan, hebben zij hetzelfde aangebeden, en hun schatten opengedaan hebben dan, brachten zij hem geschenken, goud, en wierook, en miran, en door goddelijke openbaring vermaand zijnden in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere plaats weg, weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, en zeggende, sta op, en neemt tot u het kinderke en zijn moeder, en vliet in Egypte. En wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken, om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kinderke en zijn moeder het tot zich in de nacht en werd trok naar Egypte, en was al daar, tot de dood van Herodes, of dat vervuld zou worden, hetgeen van den heren gesproken is, door de profeet zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer tonig en enige een afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in de zelfs landpalen waren van twee jaren oud en daaronder na de tijd die hij van de wijzen naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggend. Een stem is in de Rama gehoord, geklacht, geweend en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, ziet. De engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte en zegt daar, sta op, neem het kinderken en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kinderken zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kinderkeur en zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaos een Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, heeft hij daarheen te gaan gevreesd, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom. Is hij vertrokken in de delen van Galilea? En daar gekomen zijnde heeft hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeet gezegd is: dat hij naar Jerenen zal geheeten worden. <tie> Gij zijt enig en enig God, den schepper van de nee en van de aarde, en al wat de aarde is, dat is daar in Uw voorzienigheid. En dat leeft, dat we nog onderhouden door uw voorzien, Alles reizend naar het einde van de tijd. Het mocht u behagen door genaden naar ons te vragen. Door genade. <tied> Door genade, met genade bezocht en opgezocht te mogen worden. Om door goddelijke vrijmachtigen en almachtige genaden gegrepen te worden. Door genade om te grijpen naar genade. Gij mocht uw woord wat diep is, zeer diep is, dat nimmer door grond nog ooit gepeild is, willen openen en ontzegelen. Door de enige leeftijd uit de stammen van Juda. En sloten van ons aardrukken. En de waarheid met kracht indrukken. opdat dezelfde geopenbaard mochten worden. In ons leven. Genade. En vrede.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 Rauwe getuigen, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen, der aarden, Amen. De, het mag ook wel een bijzonder oordeel genaamd worden, dan de zoveel mensen wegvallen zonder ziekbed en zonder sterfbed, zonder. Weg. Kering inslag. Zo even nog in de consultorie. De man die thuis komt, gisteravond even het kiphoog omkijken, het vriest. het is gebeurd. En het is gebeurd. Wij zeiden het maar een bijzonder oordeel genaamd Maar gehoord dit hier elke dag dan hier, en dan daar, en dan hier. Het is een klaar bewijs dat er een God is die leeft, en die hier op aarde zijn vondst heeft. Immers, we hebben in de nacht liggende week, ook oh, twee zeer droevige begrafenissen afgeleefd. Er is wat smart op die wereld, denk. oh ja. En nu is er nog geen smart nadat de zonde zijn. Want dan leefde er niet één, meer één minuut. Er is altijd nog een verademing in het diepste en in het smartelijkste van de lijn. Dat zagen we van de week op een woensdag waar ik mijn neef begraven heb. En dan zei ik: hoe moet dat doorkomen? Hoe moet het mens daar doorkomen? En hoe moet mijn zwager. En mijn vriend, dat doe ik Zo'n begrafenis, wanneer je dan zo'n week duurt, van misschien ruim 35 jaar, tussen zeven kleine kindertjes zit, dan heb je daar alleen maar tranen en woorden, woorden en tranen, midden. Meer niet, Meer niet, En toch merkte ik op dat er toch in die zware roede toch ook nog iets ondersteuning en nog iets moed voor die weduwe was. Want terwijl ze daar zit tussen zeven van die kleine halsjes. Daar had ze toch nog erg in die kindertjes. Ze deed die naast haar zat. Het jasje is goed dicht. Ze keek naar de andere. Of die zijn sjaaltje wel goed had. Ik denk, zie toch. De moederlijke zorg. Die gaat toch door. En heeft ze daar toch ook nog erg in de zaad. En dat deed me eigenlijk zo goed. Dat God te midden van zulke slagen. Nog kracht geeft. Nog een beetje moed geeft. Dat ze toch nog moeder is. Al is de man. En de vader weg. Hij onderhoudt altijd en waar het op zijn smakkelijkste is dat is altijd nog ondersteunen jongsleden maandag nieuwe jaar zijn we een keer naar Ermelo gegaan dat eigenlijk nooit beurt, want op feestdagen ga ik daar nooit in gaan er altijd met bedag in. Maar mijn feestdagen altijd naar Langbroek of Amersfoort. Naar ja, die twee plaatsen. Maar toen moesten we naar Elmland. Nieuwejaarmiddag. Ja. En na daar dan aankomen om kwart voor drie. Terwijl om drie uur de dienst zouden beginnen. Loopt onze man tegemoet. En die zei, vrouw Klaassen, de vrouw van mijn ouderling, die is zo even verbrand. En wat zeggen: je? Vrouw Klaassen, die is zo even verbrand. Dan sta je daar, je moet naar de preekstoel, een paar kindertjes dopen, met zulke overvallende verbrekende boodschappen. We zijn evenwel. Weer uitgehoofd. En weer doorgehoofd. Klein preekje gedaan. Kindertjes gedukt. En leden vrijdag. Hebben we die vrouw weer te begraven. Als een ene wit. Dat de droevige en zeer bedroevende. geval. En nu is dat ontzaggelijke, zeerlijke sterven geen aantrekkelijke zaak. Ook voor Gods volk niet. Ook voor Gods volk niet. Ik heb nooit gehoord dat een kind van God naar een hartverlamming verlangt. Nooit gehoord. Hoewel het. En makkelijk een makkelijke dood is. Hoewel het een dood is dat je in de hemel bent voor de herinnering. Hoewel het een dood is waar je verlost wordt zonder enig besef. Het is toch geen aantrekkelijke dood. Nee, nee, nee. Ik zou er niet naar kunnen verlangen. Ik hoop ook niet dat het hoeft. Wanneer het in het besluit des wachters ligt. Het zekerlijke zinnetje. Maar al Gods volk zullen eerder verlangen naar een ziekbed en naar een sterfbed voordat een doodbed wordt. Dat is schriftuurlijk. Dat is schriftuurlijk. En als dan <coughs> zij mocht Gelijk hebt geopenbaard is dus in de Bijbel heiligen dat je je ziel af mag geven, na de volmaaktheid van het eeuwige leven. Dan is de doofsvrees weg, dan is de angst weg. Want je moet toch maar denken, dat sterven wordt ook maar één keer afgelegd. Die scheiding van lichaam en ziel, die geldt maar één keer. Die geldt maar één keer. En de weg naar de dood is voor sommige van Gods volk vele doden eer dat ze bij de dood zijn. Is voor sommige van Gods volk veel ellende eer dat ze een eind van de ellende zijn. Want God spaart geen blik. Hij heeft het vlees van zijn zonen niet gespaard. Hij zal dat van ons ook niet sparen. En dat hoeft niet ook. Want ons vlees moet gekruist. Moet gedood. En ontmacht worden. Om door genade gevormd te worden. Door lijden geheil. En ook denk ik, dat de zonde bitterder worden dan iets op de wereld, dat de dood deze zoetigheid meebrengt. Dat die van de zonde volgt, van de zonde ontdoet. En je naar een land brengt, waar men nooit meer van zonde hoort, nog ziet, nog minder doet. We werden vanmorgen een ogenblik stilgestaan bij Simeon, een bekende man voor elke Bijbellezer. Ze was ook een voorgekende man, terwijl ik in de Bijbel geopenbaard werd. Er is ons verhaald waar die man woont: in de stad des Grote Konings, namelijk in Jeruzalem. Vanwaar dat men ook denkt dat Simeon van een aderlijke slacht was, omdat hij woonde in die grote voornamenstad stad Jeruzalem, de welke terecht genaamd werd de stad des grote konings. Paulus noemt een gelaten veer, het Jeruzalem dat dienstbaar is met zijn kinderen. In Zullen, in Jeruzalem, daar woonde Simeon. En dan heeft God, dat hebben we ook gezien, Een het van die man gegeven niet van hemzelf, maar van God. Die zijnzelf prijst, die misprijst God. Maar die zijnzelf misprijst, die prijst God. En dat is Messimeon. Die heeft een aantrekkelijk getuigschrift ontvangen. Hij was rechtvaardig, we hebben gehoord het onderscheid tussen rechtvaardig en gerechtvaardig. Rechtvaardig is een openbaring der levendmaking, der wedergeboorte, der inwendige roeping, de welke goddelijk en geestelijk is. Zou men nu met een zodanige levendmaking wat een inspotting is van een geestelijk leven? Zou men daarmee verloren kunnen gaan? Mooi luisteren. Ze krijgen die levendmaking om verloren te gaan. En dan ontbouwde te worden. Hoor je Ze krijgen die levendmaking om helwaardig te worden. En aan hemelwaardig gemaakt te worden. Ze krijgen die levendmaking om de grootste der zondaren te worden. En dan gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Maar, ik hang er dit meteen aan, dat voor mij de levendmaking geen mindere waarde heeft dan de rechtvaardigmaking. Wanneer u de levendmaking wegdenkt, kan er een eeuwigheid in plaats zijn voor de rechtvaardigmaking. Want de levendmaking gaat vooruit. Maar niet ten andere. Wanneer wij ander levend maken genoeg hebben, dan mag je er wel aan twijfelen of je wel levend gemaakt bent. Je mag er wel aan twijfelen of je die levendmakende daad wel ontvangen hebt. Dan mag je er wel aan twijfelen. Ja? Ja. Want wanneer dat beginsel uit God is, dan kan het niet tevreden zijn in hemzelf. Dan kan het alleen de vrede maar zoeken in. En wanneer een mens die levendmaking maken ontvangt, ik heb vanmorgen al gezegd om dan gaat hij vragen. Oh ja, dan gaat hij vragen. En waar vraagt hij dan naar? of hij bekeerd mag worden. Wanneer vraagt hij dat? Dag en nacht. Op welke plaatsen vraagt hij dat? Ja, misschien in de kelder en op straat ook. Je weet toch waar we aan de oude zijden, zei de oude. Er wordt meer gebit met de pet op dan met de pet. Hoor je wel? En daarin ontvangen ze ook goddelijke ondersteuningen en bij ogenblikken uitlatingen zijn er barmatigheid en zijn er liefden. Waardoor zo'n arme en overtuigde verloren zondaar is blikt in de goedheid en in de genade God, waarin hij een keuze doet met het. Al krijgt hij Boaz nooit, hij kiest God. Hij kiest God. Ja, hij kiest een onbekende God. Hij liefde een onbekende God. Ik zal er alleen dit nog voor zeggen, dan gaan we over tot de verandering. Dat God liefde, niet om wat, maar alleen omdat hij waardig is geliefd te worden, al zou het nooit bekeerd worden. Dat noemden onze ouden die onvoorwaardelijke liefden, terwijl ik een uit God is. En de welke niet kan rusten, voor leer ze willen God is. Wij hebben dan vanmorgen. Al een ogenblik stilgestaan en gaanden die in voorgekenden op aardig openbaarde Simeon en de Heilige Schriften. Van Lucas 2, van 25 tot 30. Ik lees u andermaal het dertigste versje voor. Van het tweede Lucas. Tweede hoofdstuk van Lucas. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou, dus we Vragen we voorraad van de hulp des zeden. Uwe hulp is nooit anders geweest. Als daar waar geen hulp meer was. Als daar waar ik uw hulp kwijt kon en als daar waar uw hulp nooit ontrokken heeft, waar ze tot uw ere en het heil des zondags geschonken komen. Gij hebt u zelf nooit of inner trokken van hetgeen wat door u werd getrokken door alle ruisende kuilen, door alle lepenten waar ze niet meer uit kunnen komen, is er bij u krachtige, ja almachtige genade besteld bij een held, die overwinnaar van alle noden is. Gij bracht ons in dit avonturen door uitstralende lijfzaamheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid. Waarin u klaar betoont en ons een dood geen lust hebben, die we meer dan duizend werf verdiend hebben. Maar ach dat het u behaalt. Die zelf getuigd. Zo waarachtig als ik leef. Zul ik lust hebben in een dood. Des goddelozen. Des goddelozen. Des goddelozen. Die wordt. Van zijn Godeloosheid en het een van zijn dood verlost door de dood van Christus. Laat de waarheid mijn geloven gemeend, En verleen nog een ogenblik in die dingen van het onverslijpbare en nooit overwinendrijk Jezus. Doende te maar wezen. Al de dagen van ons leven. Uw knecht getuurd. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdrukt toen. Gedenkt ook die jonge man. In al de verlangingen des lichaams. Ach, u mocht er nog eens in voorzien. Nog eens op hem zien. En mijn genade in hem zien. Opdat zowel in het een als in het andere... Uw grootheid nog mocht worden acht. Gij geeft ons een zwager en vriend nog kracht en moed om een en andermaal zich in het huis der Heeren te begeven. Laat het hem door u en uit u sterk. Te mogen geven. En laat het verlies. Wat niemand vergoeden kan opaard. Maar alleen. Door u. Tot onderwerping. En vereniging. Het te mogen leggen. In uw handen. En daarin te mogen volgen. Wat mede de liefste, de profijtelijkste en de zoetste genade is. En wat ook alleen maar genade is. Want zonder genade is het niet mogelijk om zich daaraan te onderwerpen of met u te verenigen. Maar als u zelf inkomt, brengt u de onderwerping en de vereniging mede dan is altijd goed wat u doet en wat u niet doet. Laat in luisteren en in spreken nog een onmisbare zegen ten leven uit genade vereerlijk worden. Amen. Um. Ik de derde persoon. Ik onder de derde persoon. Loof, den Heere mijn ziel, met alle krachten. Verhebt zijn naam zo groot, zo heilig achten, Ach, op nu al wat die mij is, en prees. Loof, loof, mijn ziel, den hoorde der gebeden. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die u beweest, Dat is het eerste en het tweede. Van den oom tot de derde persoon. En inmiddels krijg je niet een gelegenheid. Zijn de, de liefde hebben af te zonderen. 20 jaar de belofte van Isaac, alleen dat Isaac gewonnen en geboren. En 70 jaar hij Israël in Babel naar de vervulling der waarheid uitgezien waardoor ze wedergebracht zouden worden in de erven hun Vader. Wachten, dat nu eenmaal niet bijzonders in de koninklijke koning, Wachten, daar zal elk kind van God iets van leren. En wachten moet je leren, wachten kan jij je niet leren. Maar wachten moet geleerd worden. Want daar getuigt de waarheid van. Ho, o Israël. En dan komt het. En leert niet wachten. Nee. Leert vertrouwend wachten. Dus de beloven niet verdenken. Zijn woord niet verdenken. Maar wachten met een kinderlijk vertrouwen dat hij die beloofd heeft zeker doen. De meeste tijd, dan zien we ook in de Bijbel heiligen dat het wachten niet alleen een moeilijke bezigheid maar ook een onmogelijkheid werd door de kracht van ongeloof en wantrouw. Ja. Dat ongeloof, zegt een mens, komt niet. Hoef je niet op te rekenen, kan hem eens dus niet. Kijk nou eens hoe het eruit ziet. Hoe kan nou een belofte aan zo'n mens vervuld worden als u? Kan toch niet? Dan wacht je nou eigenlijk op. Waar zie je nou eigenlijk naar uit? Dat zijn nooit zin mensen. Nee, dat kan niet. Denk je dat God en zo'n mens als u bent? Een belofte vervult. Als hij dat nog maar zegt. Als hij dat nog maar zegt. Maar hij zou er in de eerste plaats op inhaken dat het geen belofte van God is. Maar dat dat een woord is wat je maar voorgekomen is en waar je maar aangepakt hebt en waar niets goddelijks ingevonden wordt. Simeon heeft een goddelijke, dat wil zeggen een krachtige openbaring. Met zodanige goddelijke kracht wat een geheel innam. En wat een geheel verslond in de uitlating zijner liefde en zijn woord. Dan zou men denken, nu twijfel ik nooit meer. He? Nu twijfel ik nooit meer. Maar zelfs de apostel Paulus, met een verlichtend licht der genade in zijn leven, schrijft aan de Korintiërs wel mismoedig, hoor je het, dus hij was de moed ook kwijt. Het gaat doorgaans in het licht genoten in een donker boefend. En dan heeft ook Simeon bij het ouder worden dus steeds verder afgeruimd. Steeds minder worden naar het lichaam, wordt de onmogelijkheid en vervulling steeds meer ingeleefd en gevoeld en gevoeld. En zullen ze minigmaal gezegd hebben, man, straks sterf je, onvervuld, ongered, onverzoend, en het wordt nooit op zijn plaats gekomen. Het wordt nooit op zijn plaats gekomen. Dan kan je niet anders zeggen, het maar gedachten, En dat in de voorzienigheid maar aangenomen, maar dat het nooit van Gods gunst geweest is. De heilige geest was op hem, waardoor hij ondersteuning ontving om te blijven hangen aan de beloven. Waarvan David getuigt in de 119e psalm, gedenk aan het woord. Toen dan David wil zeggen, Heer, u hebt uw woord gegeven, u bent uw woord kwijt en met eerbied gezet. Als God zijn woord kwijt is in u, dan is hij zijn hart kwijt. En als hij zijn hart kwijt is, dan krijgt u een gereinigde op zijn tijd en wijze. Ik heb wel zoveel krediet voor de lippen der allerhoogste wijsheid. Als er één woord vandaan valt, één u valt, dan moet dat woord op zijn plaats komen. Al zullen de duizend werelden omkeren, dat woord komt op zijn plaats. Hij. Hij zal nooit herroepen. Geen eenmaal heb gesproken. Blijf vast, vast. Net zo vast als tot is. Ja? Ik zou haast nog zeggen. Vaste, als het aangezicht des Heren. Want dat verlicht heden en heden vertrekt hij. Schijnt heden en heden wordt duister. Dat aanschijnt des Heeren, Daar zeg je op van. Wie zal hem schuld Wanneer hij zich verwerkt. En dan komt Simeon door den heiligen geest in den tempel. Dus niet uit sleur, hè? niet uit gewoonte, hoewel ik aan het laatste nog iets hangen wil. De meeste gewoonten zijn achterkeur. Dat weet je zelf dan. Want wat is gewoonte doorgaan maar iets doen wij gewend zijn om te doen. En zonder enige beseffen wij gaan doen en wat er te doen is. Dat is meestal maar een dulde gewoonte. Maar ik lees ook nog wel van aantrekkelijke gewoontes. Is het waar? Een aantrekkelijke gewoonte. Daar staat van in psalm 86... Ik ben gewoon hoor je, in bange dagen mijn benauwdheid u te klaar. Dat is een gewoonte die is aan te bevelen. Dat is een gewoonte die vloeit en invloeit door die geest der genade en der gebeden. Geleest ook in de omwandeling van Christus op adem. Dat hij als naar gewoonte optrok. Naar Pascha. Dus is het een gewoonte die niet af te keuren is. Wanneer we gewoon zijn daags de Bijbel te lezen. En nog eens. En sabbat op sabbat. Onze reizen mag zijn naar de kantelaren van Gods woord. Zijn de Bijbelse gewoonten, Ze mochten geheiligd worden. Tot Bijbelse bekeringen en leringen. Hij kwam door den Heilige Geest in een tempel. geweest zal zijn. Want namens hoeft dat er niet te staan. Gezult bij wijze van zeggen voor. Wel enkele maanden. Sabbat op Sabbat. Als naar gewoonte gaan. En naar gewoonte weer weggaan. Niets meenemen. Niets raken. Niets vallen. Hè? Daar zegt hij. Ja. Ik ben maar weer geweest. Maar. Maar. Maar. Dan moet je altijd nog zeggen. We zijn in de weg der middelen geweest. We zijn in de weg van de instellingen der zeren geweest. En als ik het goed zeg, al zouden we dan niets ontvangen, dan is God waar dan zijn instellingen na te komen worden. En dan zijn instellingen door ons gehandhaafd. En gehandhaafd bleef. Ook, ook, al moet je daaronder zitten en zegt nu, zo dood man, en zo ellendig en zo dood. Ik heb geen gevoel voor de hemel, ik heb geen gevoel voor de hel. Ik ben helemaal gevoelloos. Dan hoort ge daar nog te zitten. Maar je kunt er dan niets verliezen als dat verdoemelijke gevoel. En daar bent u zelf goed mee. En dan wil ik er dit nog aanhangen: dat wij zouden zo graag daar neerzitten, smakelijk luisteren, aangenaam luisteren. En zeggen: ja, zo is het. Ja, ja, dat is waar. Ja, dat is ook nog waar. En zo met instemming. En overeenstemming der goddelijke waarheid, de middel is een ogenblik inleven... leven, zodat gewaarlijk met die Samaritaanse vrouw is dreed uit de put des levende water. En dan denk ik dat er niets aangenamer is als kerken. Dan word je ingenomen. Dan word je ingenomen. En wat er van de kans opvalt, dat wordt dan aangenomen. En dat geschikt bijdoen door de heilige Geest. Wanneer nu Simeon in de tempel komt, precies op tijd, naar het eeuwige bestek God, Waarvan David getuigt in psalm 31. Mijn tijden zijn in uw hand. En min of zal ook Simeon gedacht hebben. Zou er aan dat te wachten nou nooit is een einde komen. Elke dag weer. En de andere dag ook weer. En de volgende dag ook weer. Zou dat nou nooit is eindigen in vervulling. En wat het wachten des te bitterder maakt, Ede, dat is, het wordt niet lichter in je wachten. Wordt het nou maar iets lichter en steeds meer licht, en steeds korter bij het licht, dan zou je zeggen, nou begint het op te schieten. Nou begint het op te schieten. Waar nou ben ik vlak bij het licht. Maar, het gaat in het koninkrijk de genaven altijd net aan de zon. Vlak voor het licht is dus op zijn donker. En. Vlak voor de hemel ligt de hel. En vlak achter uw vonnis ligt een vrijspraak. En vlak achter uw totale verlorenheid, daar ligt een goddelijk baan. Wel nu. Simeon komt in een tempel. Zou hij het geweten hebben. Dat dat die morgen geschieden zou. Zou hij het geweten hebben dat de tijd daar was. Om op te trekken naar een tempel. Dat al zo de Messie in vlees gekomen was. Nee. Nee. Dat heeft hij niet geweten. Maar. Hij is toch met dorst naar de kerk gegaan. Hij is met honger naar de kerk gegaan. Hij is met aantrekking, zou haar zeggen met voortduwing, met een geestelijke stuwing, naar den Tempel des Heeren gegaan. En dan mocht je in de eerste plaats zien dat een tempel al daar een afschaduwing was van de menswording van Christus, en dat die ganse Levitische brengt in offeranden, kandelaren, toonbroden, dat het allemaal heen wenst naar Christus, soms in Christus nergens in, maar als je het openbaar dan ziet ge men alles, en in de hele scriptuur. Dan wordt dat zomaar als een zoete van voor de zielsoven geopenbaard. Geleest in Jesaja en Traak. Geleest in Jeremia en Traak. Geleest in Habakkuk en Traak. Geleest in de vier evangelisten en het Traak. En dat traken dat is niet alleen door het lezen, want we hebben vanmorgen er meermalen gezegd, dat het lezen van Gods woord nooit af te keuren, maar maak nooit van het woord je bekeer. Want het woord op zichzelf bekeert niemand. Niemand hoor, vraag maar aan Gods woord. In tijden van nood, dan kan je net lezen wat je lezen wil. Dan kan je net zoeken waar je zoeken wil, maar het is een gesloten getuigenis. Verzegeld, en dan kun je het hier en daar zoeken, maar je vindt het overal verzegeld. En dat ging de kerk vaak benauwdheid in een tijden. Maar dan komt ondertussen Jozef en Maria. De ouders van den ouden vandaag. Maar even stilstaan. Dan komen de ouders van hem, die zoals zijn God en de zonen God zich geen dagen kent nog even. Dan aanschouwen. Jozef en Maria, door de goddelijke openbaring van Simeon, in die openbaring, degene die haar geopenbaard was, zij kenden hem uit de belofte, zij kenden hem uit zijn openbaring, zij kenden hem door middel van zijn uitlating, zij kenden hem door middel van zijn eenspraken. Ze hebben gezegd toen ze daarmee bent, dat is hij, dat is de welke beloofd, de welke veropenbaard. En dan zegt de bruid, ziet hem, hij komt, springen op de bergen en de toppen zijn het tenen. Is een verdwijning van de grootste bergen. Die door de vlakke velden Zijn naam is Heere der heren. Dan lezen we dat Simeon hem neemt en op zijn armen legt. Eerst neemt, dat doet hij door middel van zijn handen. Neem de stad. Op je armen legt de stad. En die handen waarmee hij Christus naar zijn menselijke natuur mocht nemen, daar ligt een verklaarde geestelijke handen van dat goddelijke zaligmakende geloof. Want de wedergeboorte die krijgt twee handen gelijk de natuurlijke geboten, maar dat is natuurlijk. Maar de wedergeboorte die geeft twee geestelijke handen. Maar wat is handen, de in koning der genade? Dat geeft dat mijn oog het goed aan schouwt, terwijl gij het onbesweken trouw, je uitverkonen toe wilt. Die geestelijke handen, waardoor ze ontvangen de vruchten des eeuwige levens. En dezelfde toepassen door diezelfde geest, waardoor ze het ontvangen. Maar het wonderlijke is, dat Simeon hem niet in zijn handen houdt. Maar Simeon legt hem op zijn armen. Hier draagt. Een schepsel. De enige schepper. Hier draagt vlees. De oneindige geest. De welke God is. Hier draagt een zondaar zijn eeuwige middelaar. Hier draagt op zijn armen de grootste schuldenaar zijn eeuwige borg. Hier draagt den grootste zondaar zijn hoge priester die hem met een offerande. Voor werd met God verzoend. En hij nam dat kinderje. En zijn armen. Zonder diefstal. Zonder diefstal. Ik kan maar één denken. Dat degenen die ook in de tempel waren. Met Simeon en Jozef. Dat ze gedacht zullen hebben. Wat men keert die oude man. Wat scheelt er aan die oude man. O, o, om dat kind daar zomaar van die armen van die mensen te nemen. Wat, wat keert die man? Wat ziet hij aan dat kind? Hij ziet aan dat kind niets als een gewoon kind. Van Mozes lees hij nog. Dat hij schoon was van gedachten. Mozes' kindschap glansde van de verkiezing. Zalang ze naar zijn voorbereiding. Niet alleen tot een kind God, maar tot een lijksman, tot een profeet. en tot een wetgever en tot een middelaar van het oude verbod. Maar aan dit kind is niets te zien. Het is een heel gewoon kind. Niet bijzonder. Het is een kind dat zwijgt net als alle andere kinderen. Het is een kind dat schreeuwt net als alle andere kinderen. Het is een kind dat door de bos gevoed wordt, gelijk als alle andere kinderen. Maar, wanneer nu Simeon, dat kind in zijn ademen, dan aanschouwt hij dat kind met een dubbelstel ogen, ogen. Twee ogen. Met zijn natuurlijke ogen ziet hij het kind. En niet meer als een kind. En ook niets anders dan een kind. Maar met het oog des geloofs. Dan ziet hij in dat kind de grootste schat. Een eeuwige schat. Dan ziet hij in dat kind God. God in dat kind. Dat kind in God en God in dat kind. Daarin staat er dan als Simeon die de zonen God de wetgever onder zijn eigen wet komt. Om zijn eigen wet met een goddelijke gehoorzaamheid en in een eeuwige waardij te leggen in alle zijn werken. Als Goudsimeon, den voorverordineerde des Vaters, den geredereerde, den beloofden, den geschonkenen en den gezonden. waar dan ook in de duidelijkheid, daar, zo nam hij het zelf met een armen en kuste dat kind. Dat zal hem een zelfheid geweest zijn. Drukte dat kind tegen zijn bos. Dat zal ook een zelfheid geweest zijn. Dat is ook een zijn. Ik denk aan de bruid, die getuige. Wanneer ik hem vond, zo hield ik hem vast. Jawel. En ik zou haar zeggen voor, als je vandaag of morgen nog eens vindt, houd hem vast. Hij wil vastgehouden wezen. En hij wil vastgehouden zijn. Maar wat zegt ons tekstverband? verband? Hij loofde maar in ja heel niet. Hij loofde hem zelf voor de wonderlijke vervulling der goddelijke openbaring aan hem geschikt. Hij was er niet meer. Niet. Als dit daadzaken zaken worden in mensen leven. dan is zelfverdwijnen een goddelijk verschijnsel. Want de staat en hij loofde God, dus en ze stond er dat in, Lovende en prijzende, de drieënigen God, en de welken, zijn een gegeven, met eerbied gezegd, laat Simeon hem aan God zien, de enige gift van God, en aan schouwt en er wordt dat God in hem woont, troon, en even blijven staan. Die man was vol. Ik. Ja. En volle is vol. Hij loofde God en zeiden. Hij bidde hier niet. Zulke weldaad neemt het gebed weg. Want er blijft geen gebrek over. Als er dan nog een gebrek zou zijn. Dan heb je een echte God niet. Maar als je de echte God in dit kind en dit kind in God mag ontvangen, dan zal het zeker zijn een volle week van wel. dan kijk je op, dan kijk niet op. Dan zou gehaast je nabijzijnste vrienden roepen om, Kom luister toe, gij Godgezinde, wat er verder voor. Als een kerk zoveel van God ontvangt, dan heeft ze de kerk van God nodig om God te prijzen. Ja, en God prijzen, dat is kerkel. En de hemel doen ze nooit anders. Zeggende nu, laat gij, Heeren, uw knecht. Dus nu dat we zeggen, heen, geen uur van voren, maar dat we kennen hoor. Geen tien minuten van voren had Simeon kennen sterven. Geen tien minuten van voren. Maar alleen toen hij hem op zijn armen en in de armen van Johova ving de lokale liefde Dan zegt hij nu. Maar ook niet later, nee, ook geen uur later. Want dan denk ik dat er erin denkt, dan komt wel, wel alles weg geweest hebben. Want in zo genoten en zo werd weggesloten. Maar in zijt nu, heden, was de dood gedood. De vervulling van de openbaring was het, het gemis was gedempt. De kloven was geheeld. Het wachten was geëindigd. En ziet hem, hij komt. Zodat deze Simeon. Geef in de dadelijkheid ervaren, Losgemaakt van alles zelf van hemzelf. En zegt nu laat Gij En er staat in die God nee. Want God is een verkeerend vuur. Daar zal de kerk ook wat van leren kennen. Als we God niet buiten Christus leren kennen, tot onze verdoemeniswaardigheid, dan kunnen we nooit in Christus leren kennen, tot een eeuwige zaak. Maar goed daar hoor. Maar Simeon getelde nu, nu dat zegt hij, ja het komt, eer komt niet, er ging het niet, en er gebeurt het niet ook. Maar nu kan het, zeggen de heren, dat zijn verbondsna, dat zijn verbondsgetrouwen geeft. Terwijl hij houdt volk, terwijl gij tussen de belofte de en de vervulling zo diep verzonnen. Er wordt nooit zo diep verzonden in het leven van de kerk dan tussen de beloften en de vervulling. En dan wordt het zo diep in verzonden, dat hij, op de vervulling niet met de vervolg, dat hij zegt, kan niet meer, kan niet meer. En tenslotte moet hij zeggen, het hoeft niet meer. Ik heb het zo diep verzonderd dat ik niet waar ben. Dat ooit uw belofte in mijn dadelijk vervult. En dan leg je vlag vlakbij. Dan ben je er vlakbij. Dan leg je het vlak voor een drempel. Maar je ziet het niet. Je ziet het. Nu laat, dus dat zitten. eten. kunnen sterven en heten we niet. Heten verlof en heten we niet. Heden licht en heden donker. Geluid is wat er maar in de natuur vandaag horen. Heden gezond en heden dood, Heden rood en heden van de aarde. Nu laat gij heren. Verbondsnaam. Uw dienstknecht. In vrede gaan. Naar uw woord. Ten eerste. Ontmoeten we hier in Simeon. Een dadelijke onderwerping. Een onderwerping geeft rust. Er wordt de roeder zelfs gekust. Uw dienstknecht dat wil zeggen heren. Ik ben niet mijns maar uwen. Niet mijn wil maar uw wil geschieten. Niet eerstelijk mijn zaligheid, maar uw eer. Niet eerstelijk mijn heil, maar uw goddelijke deugden. Niet eerstelijk mijn genade, zoet en onmisbaar. Want je moest het geproefd om te weten welke smaak ze heeft. En ze smaakt altijd naar meer, altijd naar meer. Nu laat, gij heren, uw dienstknecht gaan, losgemaakt, hij wil gaan zijn familie uit, hij wil gaan zijn bekenden, zijn vrienden, hij wenst alles, alles, alles achter te laten. dienst met gaan in vrede hier, in vrede daar in vrede daar in vrede daar rondom vrede doordat dit kind het kind der een de verdoemer is in zal zijn als borg en zijn bloed vergieten zal als het allergewilligste Lam lam God's zal door dit bloed van deze goddelijke Emmanuel een eeuwige vrede aangebracht worden? Te midden van alle lente, te midden van alle doden, te midden van alle ongelukken, te midden van alle duisternissen. Want deze vrede, die gaat zelfs het verstand der engelen te dopen. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u wat er verder volgt. En dan wil ik het dit alleen nog aanhangen. En om destijds willen maar weer. Naar het einde zien te komen. Niet alleen die vrede na zijn gift van Jehovah groot, hoor. Ik heb voor één zalig makende genade. Meer eerbied en meer krediet als voor duizend godsdienst, voor één rentje zal het maken, daarna, daar worden mijn zielen meer op aangetrokken, makkelijker gezegd, als iemand wordt zucht, iemand wordt zucht, iemand wordt kermen, dan zeg ik, oh God, die is me al een voelt, die is me al voelt, want op deze zal ik zien. En wat er verder voor. Nu laat. Zijn uw dienst met een vrede. Als hij ziet geen dood meer. Er is geen dood meer. De dood is gedood. De, de dood is verdwenen. Waar hij zo lang tegen aangezien. Nu ziet hij eroverheen. En Jacob zegt. Op uw zaligheid wacht. Denk, o Heere, Simeon wenst Simeon te verlaten. Simeon wenst de scheiding van lichaam en ziel van Simeon. Simeon heeft geen minuut levens meer over voor dit leven. Hij zegt, de heer in heb je me. En dan, en dan de vaste De onwankelbaarheid die dan nog heen leeft, Want hij zegt niet, vanwege de vrede mijn zielen. Vanwege de vrede men staat En je moet weten. Wat die vrede meebrengt. Na Jezaja 9. dan noemt men hem vrede voor. Dus als ik het nu goed zeg. Dan is God zelf de vrede. God zelf geeft de vrede. En God geholpen, baat in het vlees verwerf te vreden. En er wel zodanig dat de wet niets meer tegen je. En het recht niets meer tegen je. Maar dat alles voor u is. En zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Nu laat geheren. In die dienst net gaan. In vrede. Dan zult sterven, ja, Oh ja. Ik heb er wel eens vlakbij geweest. Toen dacht ik dat het door zou gaan. Maar het is niet doorgegaan. Niet. En weet je wat ze nu menig man zeggen? Dan zou het nog eens moeten beuren als het niet kan. Dan zou je nog eens moeten sterven als het niet ligt, maar als het alleen donker is. Nou, luister nog eens even. Want je komt maar naar de kerk om er weer uit te gaan. Het is maar een ogenblik. Het is maar een ogenblik. Maar wat zegt hij dan? Naar uw woord. hoor Naar uw woord. Naar uw woord. Dat is het. Het was maar niet een vrede zijner ziel die goed is. Maar Simeon wil zeggen. De grond leg in uw woord. Leg in uw getuigenis. Je hebt het al zo beloofd. En je hebt het al zo gezegd. Voilà. Nu laat, geheer, uw dienst net gaan. In vrede, na uw woord. Dat is het woord. Dat houdbare woord. Dat woord dat standhoudt tot iedereen begint. Dat woord, dat zal in de diepste duisternissen van uw leven, nog wel eens door die donkerheid heen kruipen. En het zegt het heer in uw licht en waarheid neemt. Dat woord zal door je smart zal te beproeven wel eens heen komen en zich vertrouw op hem. Het kan niet gezegd worden. De kracht van dit woord, de sterkte van dit woord, Wat makkelijker. Gaan er tien werelden onder, dat er één woord van God ondergaat. Je kunt je wel rustig verlaten vol, maar. Maar. Het is ook naar het woord. Om vast te maken houden aan het woord. En aan hetzelfde niet te wanken. Want ze woord. Want, nu gaat hij de oorzaak noemen waarom het kan, en waar die vrezen, en waar die losmaking, en waar die aantrekking naar de hemel uitgeboren. Hij zei toen, want mijn ogen, want mijn ogen, niet de ogen van die of van die, nee, de mijne. Want mijn ogen konden niet verder komen naar zonde, schuld en oordeel, dood en hel. Mijn ogen konden niet verder komen naar de rechtvaardigheid, godsendom, kreukbaarheid, zijn er goddelijke deuden. Mijn ogen konden niet verder komen, als zo ga je terecht wel treden wat er verder vond. Mijn ogen konden niet verder komen, als hoe groot, hoe vreselijk zijt gelommen wat er verder volgt. Want mijn oog oh, hebben, hebben, dat is in de dadelijkheid, dat is in de dadelijkheid, hebben, mijn zaligheid gezien. Ho, ho, ho, daar staat er niet. Gelukkig niet, niet. Daar staat, hebben, uw zaligheid gezien. Die zaligheid. Die door de oneindige nee, en eeuwige wijsheid en liefde uitgedacht is. En die zijn enige liefde zoon tot een tweede naad dan verkoren heeft. En zijn edelste liefde zoon verordineert Tot de middelaar om te staan volk waar wij moeten vergaan. En om te spreken tot een verterend vuur en zeggen de vaat, het is waar, het is waar. Hij is een gevolgde zondaar. Hij legt naar recht voor eeuwig verloren. En hij moet naar het goddelijke orde voor eeuwig verloren blijven. Maar, maar, hebben wij niet staan in de raad des vredes onderhandeld. En heb u met mij niet een verbond opgericht? En heb ik de voorwaarden van dat verbond niet ondertekend met mijn bloed? Heb ik zijn schuld niet gemengd? Heb ik zijn zonden niet overgenomen? Heb ik zijn verdoemenis niet aanvaard? Heb ik zijn toren? En zijn er geramschap die zich even gewaardig gemaakt heeft? Zie je het Zie ik kom, geef mij zijn rekening maar. Geef mij zijn schuldbrief maar. Geef mij zijn welverdiende straf maar. Vader, je hebt ge mij? En mijn zijn zal hem doen zijn wat hij nooit buiten mijn kan zijn onbeblek en onberispelijk in het bloed des eeuwige de verbond. Zie daar. Is van kerstwonder. Waar mijn ogen hebben u als er nu stond hebben mijn zaligheid gezien dan had hij meer van zijn zaligheid gauw als van God. Maar om het nu eens plat te mogen zeggen. Er was voor Simeon maar één zalige. Er was voor Simeon maar één eeuwige zalige. En buiten dat was er voor Simeon geen zalige. En daar hoor ik de kerk van zingen. In de nacht, de zesde per stal. Die God. Hoor je. Die God is onze zaal. Dus voor God zelf is die zaligheid. God zelf blijft de zaligheid. En die is uitgewerkt. Door de tweede persoon. Als een eeuwige gifte van den vader. En dan noem ik nog. Die zoekt de derde persoon die uitgaat van mijn vader en mijn zoon. De welke in de afsluiting van het goddelijke genadeverbond in de raad des vredes. Als een stille getuige daarbij gestaan. Daarbij gestaan. Die derde persoon. Die bij de onderhandelingen des vaders en den zoon verstaan het om de kerk gepresenteerd, en in die tweede Adam gerepareerd zal worden, en door die derde persoon geformeerd zal worden, om de beelden des zonskerlijn vormen gemaakt te mogen worden, want mijn ogen hebben uw zaligheid niet ontvangen, Nee, want dat kan niet hoor, je kan God niet ontvangen, dan ben je gelijk van de wereld af, ben je er gelijk af voor, ik heb wel eens iemand horen zeggen, ja, en ik geloof dat dat goed bedoeld was, die zei ja, de Heere gaf mij de zoveel van, dat zei Heer, je moet wat inhouden, want anders kan ik het niet uithouden. Ik heb daar weinig van gezegd. Maar ik heb wel dit gedaan. Ik heb dat nooit gezegd. Bij de zoekste uitladingen persoonsschriften en openbaringen, heb ik dat nooit gezegd. Nee. En waarom niet? Zelf je eerlijk zeggen. Omdat altijd nog naar meer verlangt. En waarom verlang hij naar meer? Omdat ik nog niet daar was. Waar geen verlangen meer zijn. En dat is in den bovenste neer. En Mozes liet zich doodkussen. He, die werd aan de mond Gods dood gekust. Ik geloof niet dat ik zeggen zou, hier. Nee, nee, nee. Laat me nog een wat. Want dan denk ik dat hij er zoveel van het. dat hij van hier niets meer En En daar een overgang maakt. Met een eeuwige in gaan. Ja, maar je vrouw dan, die is weg. Terwijl ze er nog is. En je kinderen dan, ja, die zijn ook weg. Terwijl ze er nog zijn. Dat is een wonder. Ja, dat is net een wonder. Dat is net een wonder. Je hebt alleen, alleen aan God genoeg. En dan zou jij van Nee zeggen, en nooit van God genoeg. Dat ervaart ze nu ook. Even, jongen, Heer, ontfermen zich over u en verheerlijken zich in u. En we maken nog eens plaats door zijn woord en geest, voor de komst van hem, wiens komst inkomst is, wiens komst uitkomst is, en wiens komst toekomst is. Als ik het plat mag zeggen, hij maakt je zo ongelukkig dat de hele wereld wegzint en geen waarde meer is. En dit alleen maar geeft mijn Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zilverdicht. Amen. Een enkel woord van dat woord en uit dat woord wat niet gezegd kan worden en nog waardig is dat eruit gesproken en van gesproken wordt. Of u mocht er na zijn. als u dat wilt zijn, dan zal er iets gehoord zijn op die plaats waar we nog nooit iets gehoord hebben dan zal het daar geraakt zijn, daar waar we nog nooit geraakt zijn. Dan zal het ons daar bezetten, waar doorgaand niets is als de hele wereld, maar daardoor zal ruimte door de Heilige Geest gemaakt worden voor een nieuwe wereld der volmaakt rechtvaardigen. Heren, niet eronder o, brengen we hebben niet erom te gedenken, nou breng ons nog thuis, heren. Kunnen zulke glad wegen zijn, geef voorzichtigheid en bewaren, behoed ook van ons natuurlijk leven, en wil U het heilige, tot de inkomsten des geestelijke levens, in de verzoening van al onze zonden. Door de bloedwonden en bloedgronden van die goddelijke Heere Jezus. Amen. Psalm 68 vers 10. Geloof zij God met dienst Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunsten wijzen wat er verder volgt in dat tiende van 68. jaar geleden dat ik in Oud-Vosmeer moest spreken met een hervormde dominee samen en die hervormde dominee die stond Tolen en het sneeuwde en het was glad, je kon geen been staan je kon geen been staan tja, allebei wat sokken over onze de schoenen getrokken en toen moesten we die hoge dijk van Tolen naar Oud-Vosmeer Zeg, weet je wat we doen? We beginnen hier maar te veredigen. Uit wat dan? Ik zeg, we geven elkaar een hand. We geven elkaar een hand. Ik zeg, met mijn steun aan mijn kanten. En er werd ons zo even gezegd. Dat het spiegelglad is. Spiegelglad is. Dus wat wil ik daarmee zeggen met die twee predikanten. Zowel mezelf als die van toch elkaar vasthouden. elkaar vasthouden. Ik kan de zien of mijn kant een beetje op de benen gaan. En dat is zeer gewenst en golden mocht het gebruiken om je te samen over thuis te brengen. Gaat dan geen en vrede om dat zegen te spelen. De Heer zegen u en behoed u. Er doet zijn aanschijn over uw lichten en geen van uw genade. De Heer verheffen het licht zijn, zijn aanschijn. Gijns over u allen en geven u zijn vrede. Amen. Ja. Oh ja, de kategorisatie is nog een week uitgesteld, hè?